7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1 journaal minister Timmermans... die van Egypte eerherstel wil voor de Nederlandse journaliste Rena Netjes. En in Sochi wordt extra gecontroleerd op tube Tampasta naar een Amerikaanse waarschuwing voor mogelijk aanslagen met tandpasta-bommen. Eerst het NOS Journaal Dorald Megens. De ministers Hennis en Plasterk hebben gisteravond in het torentje met premier Rutte gesproken over Plasterks uitspraken over de inlichtingendiensten. Gisteren werd bekend dat de Nederlandse diensten eind 2012 begin 2013 gegevens van zo'n 1,8 miljoen telefoongesprekken verzamelden. Plasterk zei vorig jaar juist dat de gegevens door de Amerikanen waren onderschept. De Tweede Kamer reageerde erg kritisch en heeft de minister om een brief met uitleg gevraagd. Politiek verslaggever Ron Vrezen over dat torentjesoverleg. Dat moet je toch wel zien als een, uh, als een teken dat het uh, in de top van het kabinet uh, zeer serieus genomen wordt. Dat men zich daar toch ook zorgen maakt over hoe dit gaat aflopen. En er zijn dus heel veel vragen die uh, goed op elkaar afgestemd moeten worden. En ze willen natuurlijk wel dat die brief, ja, dat die steen goed is en de Kamer zoveel als mogelijk kan overtuigen. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer met Plasterk over de kwestie. De VVD vindt het niet nodig om 160 extra mensen aan te stellen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Minister Schippers en staatssecretaris Dijksma willen meer personeel om de voedselveiligheid te verbeteren. Ze zeiden na een aantal vleesschandalen dat er te veel was misgegaan. Maar VVD-kamerlid Lodders ziet niets in de manier waarop de uitbreiding van de NVWA wordt betaald. Het fors punt van kritiek dat is, ligt in het feit dat uh, het kabinet voorstelt om de uh, hoeveelheid mensen bij de NVWA uit te breiden uh, en de kosten daarvan grotendeels neer te leggen bij het bedrijfsleven. En dat stuit op een groot bezwaar van de VVD. En daarmee bedoelt de VVD boeren en tuinders. Die waren volgens de partij nu juist niet betrokken bij de vleesschandalen. Een vertrek van Nederland uit de Europese Unie is mogelijk en zelfs gunstig. Dat zegt het bureau Capital Economics in een onderzoek dat in opdracht van de PVV is gedaan. Een vertrek uit de EU kan Nederland een forse economische groei opleveren, zeggen de onderzoekers. Dat zou komen door het wegvallen van Europese verplichtingen, waardoor meer handel met andere landen mogelijk wordt. PVV-leider Wilders hoopt met het onderzoek meer politieke steun te krijgen voor een vertrek uit de EU. De Egyptische legerleider Sisi doet mee aan de komende presidentsverkiezingen. Volgens een krant in Kuwait zegt hij dat in een interview. Sisi zou zeggen dat Egypte af moet van machthebbers die heersen met arrogantie en egoïsme. Uit Egypte is nog geen bevestiging gekomen van dit bericht. Maar het komt niet als een verrassing. Sisi is de machtigste man in Egypte sinds hij vorig jaar zomer president Mossi afzette. Egypte moet de naam van de Nederlandse journaliste Rena Netjes in ere herstellen. Dat zegt minister Timmermans tegen de NOS. Ik ben in ieder geval blij dat ze veilig in Nederland is. En we zullen proberen zo snel mogelijk voor te zorgen dat haar naam gezuiverd wordt. En dat ze weer gewoon als ze dat wil terug kan naar Egypte en terug kan naar haar werk. Timmermans zal de kwestie aan de orde stellen... tijdens een gesprek met zijn Egyptische collega... die vandaag Nederland bezoekt. Netjes vloog deze week hals over kop naar Nederland... nadat ze in Egypte was beschuldigd van hulp aan een terreurnetwerk... rond de televisiezender Al Jazeera. In Drenthe is gisteravond een lichte aardbeving geweest. Volgens het KNMI had hij een kracht van 2,0 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag een paar kilometer ten zuiden van Assen... niet ver van het gasveld Eleveld... Er zijn vaker aardschokken die worden veroorzaakt door de gaswinning. De beving van nu leidde voor zover bekend niet tot schade. De politie op Curaçao gaat preventief fouilleren. Dat moet de aanhoudende golf van gewelddadige overvallen een halt toeroepen. Agenten kunnen in speciaal aangewezen gebieden mensen op straat staande houden... zonder dat er een verdenking is. De autoriteiten willen zo meer wapens opsporen. In de afgelopen weken waren er veel overvallen en schietincidenten op Curaçao. Het weer vanochtend eerst zon, geleidelijk neemt de bewolking toe... en later in de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt ongeveer 8 graden vandaag. Morgen opnieuw regen, wel wordt het iets warmer. In het weekend minder regen, maar het blijft wisselvallig verkeersinformatie naar de ANWB, Kees Quart. De dagelijkse drukte naar Amsterdam is herkenbaar op een aantal wegen. Twee files die vallen op. De A6 leden richting Muiden. Zeven kilometer tussen Almere Buitenwest en Almere Poort. Deels veroorzaakt door een ongeluk en een pechgeval. Maar alle rijstroken zijn inmiddels weer open. En in Brabant een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven. In de file vanaf de afrit Zeeland tot aan Vegel noord. Drie kilometer. De linker rijstrok is dicht. Nog één dagje tot de Olympische Spelen. U hoort straks meer over de veiligheid in Sochi. En we spreken Martin Hesman vanochtend. Blijft u luisteren. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM? Archie. Hello, Mrs. Natasha. This case that is Arishochi. Yes. Yes.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 Minister Plasterk had nog zo uitgezocht wie 1,8 miljoen records aan de telefoondata had afgeluisterd. Die zijn niet door de Nederlandse dienst verzameld. En dus ook niet door de Nederlandse dienst verschaft aan, aan de NSF. Ja. Maar dat blijkt niet te kloppen. Nederland was het wel. Aan, en aan minister Hennis van Defensie lag het niet. Ik heb helemaal nooit eerder gecommuniceerd dat de Amerikanen het hebben gedaan. En dus konden die twee dat gisteravond uitleggen in het torentje. Het NOS Radio 1-journaal met Frederik de Jong en Marcel Ooster. En dan bent u, meneer Schouw, Gerard Schouw... Tweede Kamerlid voor D66. Wel heel benieuwd wat daar is besproken gisteravond, of niet? Ja, daar ben ik zeker benieuwd naar. Wacht, goedemorgen, trouwens. Goedemorgen, want wat wel duidelijk is geworden... is dat ja, minister Plasterk is in uh, nauwe schoentjes komen te staan. Heeft de Kamer uh, verkeerd geïnformeerd. En dat is een, uh, een probleem. Ja, is er, is er meer overlegd gisteravond nog in Den Haag? Is de commissie stiekem ook weer bij elkaar geweest? Over de commissie stiekem weet ik niks... want dat is ook uh, de kern van de commissie stiekem. Daar weet u niks van. Nee. bij elkaar op plekken. We weten niet waar, we weten niet wanneer. Maar ik las vanmorgen op de voorpagina van de Telegraaf... dat die commissie ook bij elkaar ja, is uh, gekomen. Ik, ik las ook in de krant dat uh, uh, beide ministers zijn ontboden op het torentje. Uh, Minister-president Rutte, dat is ook logisch... want die geeft leiding aan de Raad van Inlichtingen. Dus ja, die moet uh, wel precies weten er toch zo'n enorm verschil is in, in opvatting... tussen enerzijds eh, minister Plasterk, die echt stellig heeft gezegd... het zijn de Amerikanen die die data verzamelen... en minister Hennis, die gisteren eh, openlijk zei... nee, het zijn niet de Amerikanen, het zijn gewoon onze eigen veiligheidsdiensten. En ik heb daar minister Plasterk ook een paar keer voor gewaarschuwd. Nou, dat is een uh, gevaarlijke en risicovolle cocktail... Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat er uh, twee ministers totaal verschillende versies geven over het verzamelen van informatie. En dus zal die vragenlijst kort zijn, namelijk alleen deze vraag. Nou, wij moeten natuurlijk weten waarop uh, minister Plastek zich heeft gebaseerd toen hij in uh, uh, oktober, eind oktober... Uh, en begin november de Kamer informeerde en heel stellig zei... nee, het zijn de Amerikanen. Nou, Hoe kwam die aan die informatie? Ook willen wij weten, uh, klopt het, dat minister Hennis hem voortdurend heeft gewaarschuwd... van beste Ronald, ga dat nou niet zeggen, want we weten dat niet zeker. En wij willen weten waarom er gisteren ineens een paniekbriefje kwam. Heel kort, eigenlijk zonder toelichting. Uh, over waarom uh, plastiek het eigenlijk... Uh, eerder fout heeft gezegd. Ja, want als ik u dan zo beluister... dan uh, denk ik niet dat u denkt dat uh, Klas Plasterk heeft gekletst. Zoals ik gisteren verschillende analisten wel hoorde zeggen. Hij kletste wat uit zijn nek. Hij heeft maar wat gezegd, maar die mening heeft u niet. Nou, ik heb minister Plasterk als iemand die zijn dossier... altijd goed uh, leest, die overal uh, bovenop zit... en echt uh, zich baseert op de feiten en dan pas een, een mening verkondigt... Ik... Ik heb hem niet ervaren als een vloordige en impulsieve minister. Dus ik neem aan dat hij zeker was van zijn zaak... Uh, toen hij daar mededeling over deed uh, een paar maanden geleden aan de Kamer. Maar dat zou aangeven dat hij de zaak niet onder controle heeft. Dat hij niet weet wat er onder, uh, op zijn ministerie of daarbuiten uh, gebeurt... waar hij in ieder geval wel verantwoordelijk voor is. Ja, en dat is natuurlijk uh, zeer ernstig. Want een minister die moet natuurlijk echt uh, in controle zijn over zijn diensten. En uh, die moet de juiste informatie krijgen... Ja, en als nou blijkt dat hij niet de juiste informatie had begin november... Ja, dan is de, ligt de conclusie uh, voor de hand dat hij niet in controle was. En dan hebben we weer een ander probleem. Dinsdag is dat debat. Ziet u daarin nog een rol voor premier Rutte? We gaan uh, eerst het gesprek aan met uh, minister Pasterk. Hij is de woordvoerder geweest de afgelopen maanden over de veiligheidsdiensten. Mocht het in de loop van het debat aanleiding zijn om bijvoorbeeld minister Hennis of minister-president Rutte naar de Kamer te roepen... ja, dan zullen we dat niet nalaten. Maar in de eerste plaats gaat het om minister Plasterk. Die heeft uh, uitspraken gedaan een paar maanden geleden... dat het de Amerikanen zijn. En gisteren heeft het kabinet gezegd... nee, het waren niet de Amerikanen. Het waren de Nederlandse veiligheidsdiensten. Ja, daar zit zo verschrikkelijk veel licht tussen. Dat mag hij komen uitleggen. Ja, heeft hij wel tijd om naar Sochi te gaan? De minister-president, ja, ik ga niet over zijn agenda... Nee, maar wat zou u vinden? Hoe ernstig ziet u de? Beschouwt u deze situatie? Nou, het is wel zeer ernstig. Ja. Het dus. Is zeer ernstig. Ja, dus als u maar dan Ik geef de minister-president geen reisadvies. Het is uh, aan hem om dat te bepalen. Maar ja, als je kijkt uh, hoe serieus deze kwestie is, het is een uh, gevaarlijke uh, politieke cocktail. Uh, twee van zijn uh, ministers. Ja. Uh, daarvan is toch de discussie van waarom hebben zij niet de Kamer tijdig en goed. Geïnformeerd. Maar nou, als minister-president moet je daar natuurlijk wel regie aan geven en bovenop zitten. Dank u wel. Tweede Kamerlid Gerard Schouw van D66. Er is trouwens veel meer over deze zaak op onze website nos.nl. Tien over zeven geweest. We naar Egypte. Want de autoriteiten daar moeten de naam van de Nederlandse journaliste, Rena Netjes, in ere herstellen. En haar in de gelegenheid stellen haar werk in Egypte te hervatten. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken zal daar vandaag op aandringen... bij zijn Egyptische ambtgenoot, Nabil Fami, die hier op bezoek is. Hij kondigde Timmermans gisteravond al aan. Volgens hem staat de persvrijheid in Egypte ernstig onder druk. Ik ben in ieder geval blij dat ze veilig in Nederland is. En we zullen proberen zo snel mogelijk voor te zorgen... dat haar naam gezuiverd wordt en dat ze weer gewoon, als ze dat wil... terug kan naar Egypte en terug kan naar haar werk. Zodat ze weer haar werk als onafhankelijk journalist daar kan doen. Precies. Uh, dat is uh, de bedoeling. En ik zal dat ook morgen met mijn Egyptische collega zo bespreken. En denkt u dat dat veel uit gaat halen? Want zij is niet de enige westerse journalist... die zich daar bijzonder onveilig voelt. Nee, er zijn gegronde uh, redenen om uh, zorgen te hebben... over de persvrijheid in Egypte. Uh, men is uh, als dood voor uh, journalisten... waarvan men uh, bang is dat ze misschien niet schrijven... dat uh, autoriteit de onwelgevallig is. Ja, een vrije pers moet zijn werk kunnen doen. En ik wil ook... Uh, een Egyptische collega op de positie van de pers aanspreken morgen. En denkt u dat dat zin heeft? We zullen zien hoe hij daarop reageert. Ik hoop het wel, want Egypte heeft er toch echt ook zelf belang bij dat de verhouding met uh, Europa goed blijft. Nog één vraag over mevrouw Netjes. Uit Egypte kwamen berichten dat zij uh, de argwaan van de autoriteiten zelf had opgewekt door banden met Al Jazeera. Is daar iets van waar? Uh, ze heeft uh, zegt zelf gesproken met een uh, journalist uh, van uh, Al Jazeera. Uh, Al Jazeera is een fatsoenlijke uh, nieuwszender. Uh, ik begrijp niet dat dat zulke uh, argwaan uh, opwekt. En bovendien, ik heb niet het idee dat ze echt een zaak hebben tegen mevrouw Netjes. Maar ook dat zal ik vragen aan mijn collega morgen. Ja, maar wat u betreft is zij boven elke twijfel verheven? Ik heb geen enkele aanleiding om te twijfelen aan haar uh, oprechtheid en uh, eerlijkheid. En geen enkele aanleiding om aan te nemen dat ze iets met verkeerde mensen of verkeerde dingen te maken zou hebben christenunie kamerlid niet voor de wind. Vindt dat de huidige machthebbers alweer steun van Europa zouden moeten krijgen: financiële steun. Vindt u dat, het, dat daar de tijd al rijp voor is? Ook tegen de achtergrond van wat er nu met journalisten daar gebeurt? Nou, bepaalt niet. Ik begrijp ook zijn redenering niet. Uh, toen uh, uh, de vorige president Morsi uh, zich weinig gelegen liet liggen aan uh, de democratie, uh, stond de heer Voor de Wind altijd vooraan om uh, allerlei sancties te bepleiten. En, uh, uh, kreeg ik bijna iedere dag vragen van hem uh, daarover. Uh, als hij fair is, dan zal hij toch nou ook moeten erkennen... dat er met uh, democratie en de rechtsstaat in Egypte het nodige aan de hand is. En dat we daar niet maar, zomaar overheen uh, kunnen stappen. Maar zijn redenering is dat deze regering na de militaire staatsgreep... meer kansen biedt op uh, terugkeer van de rust dan de vorige van president Morsi... die door de militaire werd afgezet. Eén ding is zeker, als je niet een inclusieve democratie opbouwt... als je dus niet een democratie opbouwt waar alle delen van de bevolking zich in kunnen herkennen... komen er vroeg of laat weer problemen. En uh, uh, wat je nu ziet is dat uh, de militairen eigenlijk uh, een deel van de bevolking... en een deel van de politiek uit willen sluiten van het uh, democratische proces... Ik begrijp dat ze een terugkeer naar de tijden van Morsi willen voorkomen. En dat begrijp ik volledig. Maar door een deel van de bevolking uit te sluiten... dan bouw je de problemen van de toekomst alweer in. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken ontvangt vandaag zijn Egyptische ambtgenoot. En Wilco Boom sprak met Timmermans. Straks in Zuidwest-Engeland wachten de bewoners nog steeds op actie... van de landelijke overheid in zaken de wateroverlast. De Olympische Winterspelen in Sochi. En Sochi is er klaar voor, althans, dat zeggen de Russen. Morgen is de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen... die ruim twee weken gaan duren. Het zijn de meest omstreden en ook de meest dure winterspelen ooit. Atleten in Sochi zijn al druk aan het trainen... en ook onze ploeg heeft zich inmiddels geïnstalleerd. Verslaggever Mathijs van der Wiel, goeiemorgen... Goedemorgen. Het is voor jou alweer bijna middag, toch? Of hoeveel uur loop je voor? Drie uur later. Drie uur later, ja. Dus kwart over tien heb jij het. Nou goed, wat zijn jouw ervaringen? Hoe ver is men? Is alles klaar? Ja, ja, ja. Het ja. ligt eraan waar je kijkt, hoor. Het zal wel klaar moeten zijn, trouwens, hoor. Want eigenlijk, stiekem, beginnen die spelen vandaag al. Er uh, zijn namelijk twaalf nieuwe sporten op uh, de agenda voor deze spelen. Dat past allemaal niet in het programma. Dus er zijn vanmiddag al twee kwalificatiewedstrijden. Best sneu voor sporters die uh, daar afvallen. Want die kunnen al naar huis voordat de vlam is aangestoken. En ja, hoor, die, die sportlocaties, de stadions en de pistes... die zijn helemaal klaar. Uh, die zien er tip-top uit. Maar Daarbuiten, ja, daar is het op veel plekken toch wel een, een ander verhaal. Zien sommige plekken er echt nog uit als een bouwput? wordt wel overal nog doorgewerkt op verschillende manieren. Op de ene plek, bijvoorbeeld in het immense persgebouw, dat wel al klaar is, daar rijdt een man een hele dag dezelfde rondjes op een boenmachine. Ik heb nog nooit zo'n glimmende vloer gezien. Hier in het hotel waar we slapen, daar zijn mensen bezig om stekjes van planten in de grond te stoppen. Ja, die gaan natuurlijk nooit op tijd groeien, maar ze doen hun best. Maar op andere plekken kijken. Er ligt er gewoon nog bouwpuin en dat uh, hebben ze niet op tijd afgedekt... zoals het op uh, sommige plekken wel is gebeurd. Terwijl er heel veel geld in is gestoken. Je ziet dat er niet helemaal aan af, begrijp ik? Ja, is het mooi. Het is een kwestie van smaak. Wat ik kan zeggen, het is voor ieder wat wils. Het gaat echt van hele moderne gebouwen... tot Disney-achtige kasteelgebouwen. Het is er allemaal. Wat vooral opvalt als je hier rondloopt... is hoe splinternieuw alles is. Alles is echt nieuw uit de grond gestampt... in een moerasgebied op 30 kilometer van de stad Sochi. De meeste bezoekers van deze Olympische Spelen zullen ook helemaal niks zien van Sochi. En ja, het is allemaal helemaal nieuw, volledig afgeschermd van de gewone wereld. Uh het is vooral nogal zieloos eigenlijk daardoor. Juist omdat het zo nieuw is. Gigantische complexen zijn het. Bijvoorbeeld hotels met 3000 kamers. Met een groot hek eromheen. En je vraagt je de hele tijd af. Als je hier rondloopt tussen al die gebouwen. Zowel de stadions als de andere complexen. Wat gaat hier in vredesnaam mee gebeuren. Als straks over 2,5 week die spelen voorbij zijn. Ja. Nou daar is het in de afgelopen weken natuurlijk ook wel over gegaan. Hè? En ook over de corruptie. Het smijten met geld. Natuurlijk de mensenrechten. Merk je daar is Sochi ook iets van al die kritiek die is losgekomen. Nee, niks. Helemaal niks. Kijk, het wordt de bubbel genoemd. Het uh, olympische terrein, olympische gebouwen... dat helemaal is afgeschermd. En zo, zo ervaar je het ook wel. Het contrast is echt enorm met het beeld wat je krijgt van Sochi... als je in Nederland de kranten leest, de discussies volgt. Hier kom je aan in dat olympische wereldje... waar alles draait om de sport. Waar al het andere letterlijk wordt afgeschermd. Hè? Er, er is niks van te zien. Um, uh, de kritiek die kom, die druppelt hier ook helemaal niet binnen. Natuurlijk, uh, het IOC wordt er nog wel op aangesproken... het Internationaal Olympisch Comité. Maar ja, al die kritiek wordt weggewuifd door, door het IOC. Als het gaat over de kosten zeg, uh, zegt het IOC nu hetzelfde als de Russen. Ja, dat kost wel 50 uh, miljard dollar. Maar het meeste geld dat is investering voor het gebied. Dat is niet allemaal opgegaan in die stadions. En als het gaat over de internationale kritiek... hoorde ik gisteravond het IOC zeggen... Uh, let wel, morgen op de openingsceremonie zijn er 41 stadions... Uh, staatshoofden en regeringsleiders en het doen 87 landen mee. En dat is een record en zij zien dat als een uh, blijk van internationale goedkeuring. Dus dat glijdt allemaal van ze af. Durf jij je tanden trouwens nog te poetsen? Nee, ja, ja, ik hoorde het, het, het gevaar van de Tampa. Sta uh, ik durf dat en het goede nieuws is... de NOS-ploeg heeft genoeg tubes meegenomen. Overigens, die mochten niet mee in de handbagage. Dus wat dat betreft uh, was er al uh, ja, rekening gehouden... met de mogelijkheid dat dat als explosieven wordt gebruikt... of als mogelijkheid om explosieven binnen te smokkelen... zoals de Amerikanen nu waarschuwen. Uh, de dus controle... Alles voor de handbagage waren extra scherp. Zelfs een beetje lenruurstof mocht niet in de reis hier naartoe. Dus die, die, dat was allemaal al flink aangescherpt. Dankjewel, Matthijs van der Wiel vanuit Sochi. Altijd frisse adem. Kees Kroaks bij de AWB. Met een probleem op de A1 vanaf Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is de weg dicht na een ongeluk tussen Barneveld en Voorthuizen. De eerste twee kilometer file staat al vanaf Hoevelaken. De A6 is dat Muiden, 8 kilometer tussen Almere Buitenwest en Almere Poort. En de A50, ook daar gebeurde een ongeluk van Os naar Eindhoven. Het levert 5 kilometer file op bij Vechel Noord. De linkerrijstrook is dicht. Het verkeer kan omrijden vanaf knopen Paalgraven. Gaat het naar Eindhoven via Den Bosch. Er zijn ook wel files. Lange rijen, vrachtwagens voor de bloemenveiling in Aalsmeer. Want wie minor Remmers nog bloemen wil hebben, moet opschieten. Ja, die moet snel zijn, want vanavond om 6 uur begint daar een staking. En daar doen ook Jan van Eijk en Erik Bolland aan mee. Jan van Eijk is keurmeester, hij is van FNV Bondgenoten. Dat klopt. U controleert en keurt de bloemen. Uh, in, in hoofdzaak planten, voor het veilen uit. Uh, en uh, wij controleren of, of alles klopt wat er, uh, wat er uh, doorgestuurd is naar de, naar de kopers. En dan gaat uh, collega Bolland ermee mee aan de slag op de klok. Ja, Boland inderdaad. Uh, ik ben de veilingmeester en ik ga het zo snel mogelijk de producten uh, zo goed mogelijk vermarkten. Klok. Ja, dat klinkt dan ongeveer zo. Dat hadden, waren we Ach, net bij. Ja, en... Rieke vier. Volstekte taal dit. En er zitten dan allemaal kopers en mensen geconcentreerd te kijken. En daarom heeft Erik Bolland ook geregeld dat er nu een collega het overneemt. Want ja, elke minuut dat jullie niet werken kost normaal geld. Ja, er zijn heel veel mensen van het proces afhankelijk. Dus als het veilig zou stoppen, staan er gelijk een paar honderd mensen stil. Ja. En ja, dat per uur kost dat duizenden gulden of euro's. Toch gaat het wel gebeuren. En het is historisch, want er is hier eigenlijk nog nooit gestaakt. Nee, het is uh, historisch dat we gaan staken. Het is ook heel vervelend. Uh, er zijn uh, veel collega's uh, voor wie de maat gewoon vol is. Er zijn collega's voor wie de maat vol is... maar die onze klanten daar eigenlijk niet de dupe van willen laten worden. Maar die worden het wel natuurlijk. Um, ja, en van die loyaliteit maakt Flore Holland dankbaar gebruik. En dat is wel erg jammer. Zelfs collega's die potentieel boventallig zijn... werken nog door. Uh, en dat op alle formaliteiten zijn afgerond. En dat is toch wel... Heel loyaal naar uh, Florenholland. Holland. Ja. Het betekent dat vanaf vanavond 6 uur... dan is de aanvoer van de nieuwe, nieuwe bloemen alweer. Dan, wat gaan jullie dan doen? Ja, niks doen. Nou ja, de, de, de vakorganisaties hebben opgeroepen... Uh, tot een werkonderbreking van 24 uur. En bij de aanvoer worden de producten niet meer in ontvangst genomen. Dus er staat de vrachtwagen te wachten. Dus tenzij er nog een wonder gebeurt, blijft alles staan en de vrachtwagens worden niet gelost. En dus dat betekent vertraging ook bij de veiling. Er wordt uiteindelijk wel geveld. Ja. Het gaat niet zo dat de bloemen naar de knoppen gaan. Ik denk dat er niet geveild wordt en ik roep ook mijn collega's op om echt te gaan staken. Want we moeten die directie zover zien te krijgen dat we voor het sociaal plan, wat niet goed is, voor de collega's die er gedwongen uit moeten, wat wij eigenlijk gewoon goed vinden, he, wat we snappen voor Ja, want voor daar het gaat bereikt. het gaat om. Het gaat om het sociaal plan. Er moeten van de bijna 4000 medewerkers er 200 uit. Daar gaat het niet over. Het gaat over de omstandigheden waaronder. Daar zijn jullie het niet over eens. Exact. Daar zijn we het gewoon niet over eens. Wij willen dat er een goed sociaal plan afgesproken wordt voor de collega's. En dat is er gewoon niet. Maar dat nu net die staking samenvalt met de opmaat na Valentijnsdag. Drukke tijd. Ja, dat is heel vervelend. En ja, het is eigenlijk al een padstelling vanaf uh, oktober. En het, uh, maanden is er eigenlijk uh, niets gebeurd. En nu ineens, ja, nu in de drukkere periode... ja, ik snap dat de, de vakorganisaties deze periode ook aangrijpen... om extra druk te kunnen zetten. En ik hoor net van de Veilingmeester dat juist vandaag... door die dreigende staking dat al invloed heeft op de prijzen. Want die prijzen die zijn iets omhoog gegaan, geloof ik, hè? Iets, iets omhoog. Iets omhoog. Iets omhoog. Ja, Kijk. ik dacht dat er wat meer vragen, wat, wat meer actie was. Wat meer actie. Kopers proberen het voor te zijn. Het NOS Radio 1-journaal. You woke me up. I've been sleeping too long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 Too soon Started shaking my ground Opnieuw een zware storm in Groot-Brittannië... en opnieuw zware regenval en overstromingen. Dat gaat al zo zes weken lang. Maar de Britse regering lijkt nu toch echt in actie te komen. Premier Cameron maakte gisteren bekend dat hij 120 miljoen euro vrijmaakt... om de wateroverlast te bestrijden. Maar voor sommige bewoners komt dat rijkelijk laat. In hun gammel bootje met ondernemer Neil Craddock. Where are we going to now? We gaan naar de back of our factory in het heart van the Somerset Levels. Op weg naar zijn bedrijf dat even verderop ligt. Wat doe je We manufacture engineered wood flooring. En zijn bedrijf maakt houten vloeren. Voor de kerst draait het nog op volle toeren. Incredibly busy, unbelievably busy. Maar toen kwam de regen en na de regen de eindeloze overstromingen if you could actually get into the building itself all of our stock our plant is under 1.5 meters of water zijn machines zijn vooruit hout, allemaal verzwolgen door dit grote meer dat hier is ontstaan is ja yeah, i think a lake is perhaps understated it's like a sea quite frankly neil Craddock gaat dus zware tijden tegemoet maar toch is hij ervan overtuigd dat hij het zal overleven we intend to rebuild but we've got the will and somehow we will get back into business we zijn nu aangekomen bij zijn bedrijf in ons kleine bootje. Eenden die vrij spellen hebben hier tussen de bedrijfspanden. En we zien ook twee auto's bijna helemaal ondergedompeld in het water. Een pomp steekt nog boven het water uit. Maar ja, die kon niet opboksen tegen deze watermassa. En dan ineens zien we een witte vrachtwagen van het Rode Kruis... door dit diepe water ploegen. Met veel moeite vindt het een stukje hooggelegen grond... en parkeert naast een overstroomde boerderij. Het Rode Kruis komt hier brandstof en voedsel brengen... voor een oud vrouwtje dat hier woont. Een schande eigenlijk, zegt Craddock. Dit is shaming. Dit is Third World. Dit is unbelievable. Dit lijkt de derde wereld wel. I've never seen it in my life. En eigenlijk kan hij zijn ogen niet geloven. I've seen it on TV in Africa, other parts of the Third World. I've never ever seen it in England. Dit zijn tafereelen die hij alleen van de televisie kent. This is England 2014 and the Red Cross have had to turn up. I feel ashamed to be English at the moment. En hij schaamt er zich ervoor om Engels te zijn. Waniel Craddock is niet de enige die boos is. Uh, my name is Andrew Lee en and ik been running the Stop the Floods campaign here on the Levels for the last 18 maanden. En we staan hier op een brug tussen het plaatsje Langport en Muchelney. Wat zien we hier? Wat do we see actually here? Uh, what you're looking at here is de River Yeo flooded right the way across to the what what is now the island of Muchelney. Zover het oog reikt zien we water. Ligt vlak bij de kust. Hoe gebruikelijk zijn overstromingen hier? Uh, this part of the country always floods, and it should always flood in a managed way. Ja, overstromingen komen altijd wel voor in dit gebied, en ook al ziet het eruit als een prachtig wild natuurgebied. We Moeten niet vergeten, waterbeheer is hier al vele eeuwen. Het systeem is in plaats for nearly 800 jaar. Unfortunately, in de laatste 25 jaar is De belangrijkste rivierkanalen zijn niet gedredgd voor 25 jaar. Dus eigenlijk zijn de de allemaal Ja, dit is pure verwaarlozing, zegt hij. Het grootste probleem is het baggeren. Veel van de rivieren en sloten en kanalen zijn hier al ja, vele jaren, al 25 jaar, niet gebargerd. Met als gevolg uh, dat delen van de rivieren hier gewoonweg zijn dichtgeslipt. En wat het moeilijker maakt voor het water om af te vloeien uh, richting de zee. Nou, en dit is het enige zichtbare antwoord dat we van de overheid zien. Bij de rivier zes krachtige pompen opgesteld... Die duizenden liters per minuut hier de rivier in pompen. Maar ja, er is nog meer regen en ook stormen voorspeld. Er zal nog echt weken, zo niet maanden duren... voordat het water uit dit overgestroomde gebied helemaal weg is zijn dus voorlopig nog niet af van de ellende. De inwoners van Zuidwest-Engeland. De Arjan van der Horst was in het rampgebied. En van onze verslaggever in Sochi hoorde u al dat de Olympische Spelen eigenlijk al begonnen zijn. U kunt dat ook zien op nos.nl of nos.nl slash os2014 en daar ziet u de livestream van het snowboarden, de slopestyle. De kwalificatie van mannen en vrouwen. En Cheryl Maas, Nederlandse deelnemer, die neemster, bijt daar dus voor de Nederlanders het spits af. Zij is om 11 uur aan de beurt. U kunt dat dus volgen via internet. En zo dadelijk onze Olympische gast na half acht. Hij deed zelf in 1998 nog mee. Hier is Hersman. 1,50, 31. Laat het liggen ook in de laatste ronde. Handen slaat hij voor het gezicht en schudt zijn hoofd. Geen persoonlijk record. Nee. Dit zal uiteindelijk niet goed genoeg zijn voor het podium. Martin Hersman. Hij werd uiteindelijk de zesde op de 1500 meter. We spreken hem zo.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 Twee minuten over half acht, had 9 het NOS Journaal. Premier Rutte heeft de ministers Hennis en Plasterk gesproken... over Plasterks uitspraken over de inlichtingendiensten. Plasterk zit in de problemen, omdat hij vorig jaar zei... dat Amerikaanse inlichtingendiensten Nederlandse telefoongegevens hadden onderschept. Maar gisteren is gebleken dat de Nederlandse diensten erachter zaten... en de Tweede Kamer is daar erg kritisch over. Een vertrek van Nederland uit de Europese Unie is mogelijk en zelfs gunstig. Dat zegt het bureau Capital Economics. En dat doet dat bureau in een onderzoek dat is gedaan in opdracht van de PVV. De economie zou fors kunnen groeien door het wegvallen van Europese verplichtingen, zeggen de onderzoekers. PVV-leider Wilders hoopt met het onderzoek meer politieke steun te krijgen voor een vertrek uit de EU. Egypte moet de naam van de Nederlandse journaliste Rena Netjes in ere herstellen. Ze moet weer kunnen werken in dat land. Daar zal minister Timmermans vandaag op aandringen bij zijn Egyptische collega, zegt Timmermans. Netjes ontvluchtte Egypte deze week nadat ze was beschuldigd van hulp aan een terreurnetwerk rond de televisiezender Al Jazeera. Een kindercentrum in Venray is per direct gesloten vanwege vermoedens van mishandeling door de eigenares. De gemeente noemt het klimaat in de Nissehof niet langer veilig genoeg voor de kinderen. Ouders waren naar de politie gestapt met vermoedens van mishandeling. In Den Haag is gisteravond bij een explosie in een kelderbox een dode gevallen. En een gewonde ligt met brandwonden in het ziekenhuis. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De politie heeft acht woningen ontruimd om onderzoek te kunnen doen daar in Den Haag. En na een reis van 65.000 kilometer is de Olympische vlam in Sochi aangekomen. Morgen wordt tijdens de officiële opening van de winterspelen het vuur ontstoken. Het was de langste Olympische fakkeltocht in de geschiedenis. Er werd zelfs een ruimtewandeling met de toorts gemaakt. Dat zijn de hoofdpunten. Er is niemand niet uitgewaaid dat vuur bij weer plaats aan Marco Verhoeven, maar hier waait het wel Marco. Ja, en er komt nog veel meer aan. In Sochi is het rustig, maar wij hebben een heel ander weertype. Het lijkt een klein beetje, maar dat moeten we ook heel voorzichtig nemen. Want je moet er niet meteen bang voor worden. Maar het lijkt een klein beetje op het weer van Engeland. Het is in ieder geval wisselvallig. Engeland vangt steeds de eerste klappen op. En wij krijgen dan langzaam daarna nog een veegje uit de pan mee. Nou, laten we het weer vandaag beginnen. Het is nu nog droog. Het is nu ook nog vrij helder. Er komen nog opklaringen voor. We hebben nog zonnige momenten. Maar in de middag raakt het weer bewolkt en tegen de avond vol regen. En bij dat regengebied hoort dan ook wel weer wat meer wind. Vooral in de kustgebieden waait het krachtig tot hard windkracht 6 tot 7. Maar eigenlijk eh, moeten we op de meeste wind nog even wachten. Die hebben we niet vandaag. Dus het wordt morgen nog wat minder. Uh, ja, nou ja, of meer hè. Als je ja, de windsnelheid bekijkt, dan, uh, dan wordt het meer inderdaad. Ja, nee, Morgen hebben we gemiddeld gesproken vijf tot zeven boven voorwind. En ook boven land waait het heel hard en de wind kan vlager zijn. De wind is eerst zuid en draait zo rond het middaguur naar het westen. En uh, op dat moment passeert er ook een actieve buienlijn. En uh, op dat uh, gebied met regen, ja, daar zit gewoon nog net even wat meer wind. En dan zal het langs de kust waarschijnlijk wel stormachtig waaien met windkracht 8. En moeten we ook echt rekening houden met die zon windstoten. Verder is het zowel vandaag als morgen zacht. Vandaag 9 graden, morgen lokaal zelfs 10. En ook zaterdag is het nog steeds heel zacht weer... met gemiddeld 9 graden op de thermometers. En ook zaterdag moeten we opnieuw rekening houden met veel wind. En zeker in die kustgebieden uh, is stormachtige wind zeer goed denkbaar. Over hoeft tot over een uur. ANWB Verkeersinformatie, Kees Kwaks. Dat hele optimistische verhaal over een redelijk standaard spits... Kanten de prullenbak in, want oh. het is al op heel veel plaatsen mis vanochtend. Het begint op de A1 vanaf Amsterdam naar Apeldoorn. Een ongeluk met meerdere personenauto's. Tussen Hoevelaken en Barneveld staat 4 kilometer. De weg is nu dicht tussen Barneveld en Voorthuizen. Er moet om worden gereden vanaf Barneveld. Richting Apeldoorn kan dat via de A30, de A12 en de A50. In de andere rijrichting richting Amsterdam... staat 5 kilometer vanaf Stroe tot Hoevelaken. Dan bij Rotterdam een ongeluk op de parallelbaan van de A16 naar Breda. Voor de Van Briennoordbrug. De rechte rijstrook is dicht en de file vanaf knopend de Brechtseplein. En er ligt een auto onderste bovenop de A50 van Os naar Eindhoven. Bij Veghel Noord, 7 kilometer vanaf Nistelrode. Linkerrijstrook is dicht en ook daar kan worden omgereden. Dat kan vanaf knopen paalgraven richting Eindhoven via Den Bosch. Straks, Twitter en de eerste kwartaalcijfers... die kunnen de beleggers niet tevreden stellen. Wie aan woningbezitters komt, komt aan Vereniging Eigen Huis...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 Minister Kamp sluit de komende tijd geen langdurige contracten meer voor gaslevering. Dat was de enige toezegging die de minister van Economische Zaken gisteren deed... in het debat over de gaswinning in Groningen. Het was de eerste keer dat de Kamer zich kon uitspreken over het akkoord... zoals Kamp dat midden januari in Groningen presenteerde. Goedemorgen, Pie van Weert. Goedemorgen. U bent woordvoerder van Schokkend Groningen... een groep die actie voert tegen de gaswinning in Groningen. Is het vertrouwen terug van de Groningers, want daar ging het om in het debat? Nee, dat vertrouwen is absoluut niet terug. Ja, er is eigenlijk... Ja, de antwoorden die komen van Kamp op alle vragen... die zijn eigenlijk weinig anders dan een maand geleden. En ja, wij komen hier niet verder mee. Dit blijft een rampgebied, er blijft evenveel... Uh, gas gewonnen worden. Terwijl ja, op het moment dat je zou stoppen. Uh, is, is dit al rampgebied. Uh, over, over tien jaar kun, kun je hier al niet meer fatsoenlijk leven. Hm. Maar meneer Van Wiert, wat had de minister dan moeten zeggen? Want hij kan het ook uh, van vandaag op morgen niet veiliger maken bij u. Uh, nee, dat is correct. Uh, je kunt in ieder geval wel pogingen doen. om uh, te redden wat er nog te redden is. En uh, dan moet je toch inzetten op. Uh, ja, op, op substantieel minder. Uh, minder winnen. En uh, er is nu even adempauze... door, uh, door nu tijdelijk uh, in een bepaald gebied uh, minder te, te winnen. Maar uiteindelijk... Uh, yeah. ja, uh, uh, ja het, het kan nu wat flexibeler. Hè? nu U zegt, die vaste contracten zijn even van de baan. Dus dan zou je eventueel de winning wat kunnen terugnemen... of wat kunnen opvoeren, ja. al na gelang. Maar u zegt, dat, dat is volstrekt onvoldoende. Klopt. De, met de huidige contracten, die, uh, ja, die lopen... Zoals in de rapporten staan, tot 2025 en verder. En verder is dan ook, uh, ja, ook weer net zo vaag. Uh, ja Dat loopt gewoon door. Dat, in, dat er geen nieuwe contracten bij komen, ja, dat, dat, dat lijkt me logisch. En wat gaat u nu doen? Uh, ja. U klinkt vermoeid. <laughs> ja, ik heb, ik heb één uurtje geslapen. Dus... <laughs> oh, dat is het. <laughs> maar ko komt er actie van Schokkend Groningen? Ja, Schokkend Groningen die kan hier uh, gewoon niet mee akkoord gaan. En zolang het zo blijft zoals het er nu ligt, uh, ja, zullen we daartegen ageren. Dank u wel. Pie van Weert, woordvoerder van Schokkend Groningen. Een groep die actie voert tegen de gaswinning in Groningen. Eerst sinds de beursgang heeft Twitter zijn kwartaalcijfers bekendgemaakt. Het bedrijf ging in november naar Wall Street... en was misschien waanzinnig populair bij beleggers. Maar ja, diezelfde beleggers zijn niet zo te spreken over de cijfers. Na beurs zakte het aandeel Twitter een kleine 18% naar beneden. Nick Wouters van de economieredactie is hier. Nick, wat is er niet goed aan die cijfers? Wat bevalt de beleggers niet? Nou, Het zijn niet echt de cijfers die je verwacht van een jong en hip internetbedrijf... en dat moet Twitter nu nog wel zijn... Uh, dan heb ik het niet over de winst en uh, de omzet die ze maken... of verlies moet ik eigenlijk zeggen, want ze maken nog verlies... en dat hoort wel bij een jong en hip internetbedrijf. Ja. Uh, maar de gebruikers, dat is belangrijk, hè, dat daar nog stevige groei in zit... en die stevige groei die valt er nu niet te zien... Nou, er komen nog wel gebruikers bij. Het zijn er zo'n 9 miljoen het afgelopen kwartaal. Maar normaal gesproken is dat 14, 19 miljoen. Ja, en als dat nu al 9 miljoen is, dat baart de beleggers toch wel zorgen. En zeker als de baas van Twitter gezegd heeft... nou, 1 miljard, dat moet toch wel kunnen. Het zijn er nu zo'n 240 miljoen. Nou, dan moet er nog een hele stijging uh, veel, ja. te gaan zijn, ja. inderdaad. En de Twitter's die hier zijn, die twitteren ook minder. Ja, dat klopt. Ja. Nou, ze meten dat af aan het aantal keren... dat wij naar onze tijdlijn kijken. Hoe vaak ververs je dat, hoe vaak kijk je naar de berichten... Dat hebben we met z'n allen het afgelopen kwartaal zo'n 848 miljard keer gedaan. Dat is best veel. <lacht> maar het kwartaal ervoor was dat 11 miljard keer meer. Nou ja, als dat nu alweer aan het dalen is... hoe vaak mensen naar Twitter kijken... en hoe vaak jij naar je tijdlijn kijkt, dat is voor Twitter heel belangrijk. Zij plaatsen daar advertenties bij. Iedere keer als je op je mobiel verweerst, dan zie je de derde. <kliek> of de vierde tweet, dan zie je daar een advertentie bij staan. Ik zag bijvoorbeeld net Mercedes-Benz had geadverteerd... of NOC NSF staat er dan bij... Um, en daar halen ze hun geld mee op. Dus als wij daar minder vaak naar kijken... Verkopen zij minder advertenties? Ja, dat is het verdienmodel, maar daar zijn dus beleggers, hebben daar nog niet zoveel vertrouwen in? Nee, ja, zij willen zien dat die groei uh, sneller komt. Nou, zegt Twitter ook wel van: we zijn ermee al mee bezig, we zijn aan het werk om het overzichtelijker te maken, begrijpelijker. Voor beginnende interneters, voor beginnende twitteraars is het misschien wat moeilijk te begrijpen. Al dat jargon, hè, al die termen die uh, bij Twitter voorbij komen, waar moet je nou precies kijken? Edjes, hoe, hoe spreek je mensen aan? Allemaal moeilijk gaan we makkelijker maken dit jaar. En ze willen Twitter ook meer inzetten als berichtenservice. Dus dat je in plaats van een sms'je of een whatsappje... iemand via Twitter een berichtje stuurt. Zodat we dan op die manier vaker naar Twitter gaan kijken. Maar klinkt dat logisch of, of een beetje als een wanhoopsgreep? Nou ja, als je het wat makkelijker zou maken, dan zou dat wel kunnen. Ik denk dat dat toch meer iets is voor degenen die nu al op Twitter actief zijn. En dat er niet mensen zullen zeggen: um, ik stap van WhatsApp af, ik ga me aanmelden op Twitter, omdat ik dan berichten kan sturen. Dankjewel. Nick Wouters van de Economie-redactie. Gaan we doen naar Gio Lippens voor de sport. Gio, gisteravond de tweede avond in deze competitieronde... PSV moest tegen Kambuur. PSV zit in de hoek waar de klappen vallen, maar is daar nu uit denk je? Nou, nou, nou, nou, ze zijn eruit. Ze hangen nog een beetje met de vingernagels uh, aan het randje van de afgrond. Dus ze kunnen zich nog een beetje overeind houden. Want ze hebben wel gewonnen bij Cambuur. Uh, daar moeten we maar mee beginnen met 2-1. Maar vraag niet hoe. Cambuur uh, stond al binnen twee minuten uh, op voorsprong in de eigen huis. Ja, en uh, toen moet ik toch eerlijk gezegd uh, terugdenken meteen aan uh, de, de dag tevoren, de wedstrijd van ADO. Uh, je zag ook bij, op de bank bij PSV, je zag Filip Koku toch ook echt wel met de handen in het het haar hoe, hoe letterlijk. kan het, hè? Je gaat uh, toch... De, ja. je tanden bewapen daar dat veld in. Ja, niet scherp. En uh, je ziet ook die spelers dan naar elkaar kijken van... jongens, wat gebeurt hier allemaal? Ja, en dat is het. Dat machteloze bij PSV. Het loopt voor geen meter. Goed, uiteindelijk maken ze dan gelijk. Ze hebben trouwens nog mazzel. Echt mazzel. Dat uh, Kambuur niet uh, 2-1 maakt, want uh, Lukoki die kwam uh, vrij voor de goal en uh, er een speler naast hem. En hij had zo uh, kunnen afgeven op die speler. Maar ja, je weet het hè, uh, spitsen die zij gaan vaak voor eigen kans... En uh, hij probeerde het zelf, bal gaat voorlangs en uh, weg was uh, de grote kans. Want dat had PSV toch echt een tik gegeven. Ja, en uiteindelijk wint PSV en kan ja, Cocu met name opgelucht ademhalen. Maar er is nog heel veel aan de hand. Hè. Er is ook nog eens een keer een gesprek vandaag met de supporters. Het heeft te maken met een uh, incident op de training. Jeffrey Bruma die supporters zou hebben uitgescholden. En zo gaat het allemaal maar door. Het is tot nu toe nog echt uh, ja, huilen met de pet op bij PSV. Ondertussen doet Twente goede zaken. Gisteren tegen Herenveen daar werd het 2-0. En jij hebt vooral genoten van twee spelers. Ja, er waren echt twee spelers. Ja. En dat is dan weer heerlijk om te zien. Want het niveau, het wordt vaak gezegd in de Eredivisie... is niet echt om over naar huis te schrijven. Maar als je dan uh, Ziek ziet bij Twente... een uh, speler uh, waarvan je toch uh, kunt uitgaan... dat hij aan het eind van het seizoen... alweer ergens anders naartoe vertrekt. Fantastische voetballer, geweldige balbehandeling... Overzicht, inzicht, een geweldige paas in huis. Ja, en bij Twente, maar dat is al heel lang bekend, Tadic... De beste voetballer van de eredivisie. En uh, ja, hij voetbalde gisteren ook weer uh, fantastisch. ja En Twente wint met 2-0. En uh, doet gewoon weer heel simpel wat ze moeten doen. Want dat is wel een beetje het verhaal. Uh, er wordt veel gekeken naar Ajax natuurlijk. Er wordt veel gekeken ook naar uh, Vitesse. Uh, maar Twente, ja, daar wordt eigenlijk niet echt goed op gelet. En die sluipen gewoon steeds dichterbij. Staan nu nog maar op het puntje van de koploper van Ajax. En ja ze hebben gewoon echt een, een heel mooi uitgebalanceerd elftal. En zij doen gewoon wat ze moeten doen, winnen. En dat is het belangrijkste. Na, Sochi, de Olympische Spelen zijn daar onofficieel al begonnen. Snowboarders, slope style die zijn zich aan het kwalificeren. De rest is aan het trainen. Michiel Mulder bijvoorbeeld had gisteren snelle tijd op de training... voor de 500 meter. Is hij daarmee niet te vroeg? Ja, is, ja, het is een beetje vroeg, maar als je de manier zag... ik zag gisteren de beelden nog eventjes terug... en als je dan ziet hoe ontspannen die eigenlijk naar uh, die tijd uh, rijdt... onder de 35 seconden, 34, 97... daarmee uh, de snelste van allemaal op die trainingswedstrijd... een opening van 9, 79, dat zegt ook wel genoeg... Uh, ja, dat... dat, dat het zag er heel ontspannen uit, dus je ziet niet dat Mulder echt vol, helemaal voluit is uh, gegaan. Aan de andere kant de concurrenten, de echte kanshebbers ook met Mulder op, uh, op goud eventueel. Uh, Dan denk ik aan uh, Mo, uh, de Koreaan. Ik denk aan uh, Georgie Kato, uh, Nagashima, de Japanners, Tucker Fredericks, de Amerikaan. Nou, die stonden er gewoon niet. Die laten het gewoon lekker eventjes zitten en uh, die wachten gewoon met uh, presteren... totdat ze echt voor het Echi op het ijs moeten gaan voordat het om de gouden medailles gaat. Maar goed, ik geef Mulder groot gelijk hoor. Hij laat het gewoon even zien. Hij is goed. Zo is het. Gio Lippens over de sport, straks meer over Sochi. Kees Kwaks bij de ANWB. hoe gaat het op de weg? Een uh, drukke ochtendspits met veel ongelukken. De twee die eruit springen zijn de A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam. Een afsluiting van de weg tussen Barneveld en Voorthuizen. Vanaf Hoeverlaken 6 kilometer file. Omrijden kant vanaf knooppunt 1 Nes. En in Brabant de A50 als Eindhoven. 8 kilometer file na een ongeluk bij Vegel Noord. Linker rijstrook is dicht. Daar kan het verkeer omrijden vanaf knooppunt Paalgraven. De Olympische winterspeler neemt Sochi. Toegekomen aan onze Olympische gast hebben we iedere dag deze week... voorafgaande aan de opening. We gaan terug naar vier jaar geleden. Toen won Nederland zeven schaatsmedailles in Vancouver. Drie keer goud, één keer zilver en drie keer brons. Ready? Allerbij, Kramer. Wat heb je gedaan? Zou Kramer een fout hebben gemaakt bij de wissel? Laurien van Riesel! Nee, Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. De schaal is vergeten te wisselen. Daarom die dit tijd van de Die laatste ronde. Daar grijpt Wuus de macht. Meneer Balken, wat zegt u nou zo tegen Geert Kempers? Nou, het is natuurlijk ontzettend zuur wat er is gebeurd. Hij is langzamer. Hij, hij is langzamer. langzamer. Het gaat het gaat, gaat, het gaat het woord. Woord. olympisch. Mark Tuitert wordt olympisch kampioen. Gefeliciteerd. je. Wie is binnen? Ja, zeker weten. God machtig. We hebben het tweede goud voor Mark Tuitert. Ik uh, ging er bijna om de door. Ik denk, jongens, jongens, nou moet het wel gebeuren. En uh, ja, als het dan gebeurt, is fantastisch. En de laatste was Sven Kramer. Toch won die nog goud op de vijf kilometer. De vraag is natuurlijk of het aantal in Sochi wordt verbeterd. Iemand die de schaatsers en de sport van binnen en buiten kent is oud schaatser... en nu alweer jaren commentator bij de NOS, Martin Hersman. Martin, je bent in het Adler Arena Skating Center. Ja, inderdaad. Goedemorgen. Goedemorgen. En hoe ligt het ijs erbij? Ja, ik ben net binnen en het heeft even wat langer geduurd dan verwacht. Dat is vaak, uh, ik ben net aangekomen als vannacht. Maar het ziet er wel uh, erg goed uit. Ik hoorde al veel uh, enthousiaste verhalen, maar het is echt uh, niet te vergelijken met vorig jaar. Echt uh, knap wat ze voor elkaar hebben gekregen. Ja, wat is er zo mooi aan? Nou, de, het is af, de, de, de, de, de stoelen zijn af, de boarding staat klaar, de bewegwijzing is nu ook gereed. En vorig jaar liep je echt nog door een bouwketen heen. En dat is buiten en binnen nu gewoon allemaal voorbij. Het is, het is toch knap wat ze voor elkaar gekregen hebben, ja. Waarom ben je zo laat? Heb je tampas daarbij? bij je? Nou nee, nee ik, ik ben vannacht aangekomen. De eerste keer moet je met je nieuwe accreditatie door allemaal poortjes heen ja. en dan moet je de weg nog even vinden. En uh, natuurlijk, uh, dat is altijd uh, ja, Murphy's Law, de pas van uh, Frank Snoeks deed het niet. Dus we moesten even wat uh, <laughs> vertraging oplopen en extra controles doorlopen. Ja, wat, wat zijn je ervaringen tot nu toe? Wat, wat vind je van Sochi, wat je er in de korte tijd van hebt gezien? Uh, nou ja het, het doet bijna, uh, ja, het is natuurlijk sowieso hier uh, op zeeniveau en het is hier, uh, je ziet hier veel palmbomen. Maar wat erg opvalt is dat, het, uh, dat er zoveel vrijwilligers zijn die uh, de Engelse talen machtig zijn. En je wordt eigenlijk vanaf Moskou vriendelijk ontvangen. En op het moment dat je in Sochi landt, het, het lijkt wel, uh, het doet bijna Canadees aan. Welcome to Sochi. Uh, ja, alles wordt uit de kast gehaald om het uh, ons naar de zin te maken. En dat had ik al begrepen, maar dat is, uh, dat is dus echt zo. En dan over het toernooi. Grote favorieten zijn natuurlijk Sven Kramer en Irene Wust. Maar van welke Nederlander zouden we nog wel eens een verrassing kunnen verwachten? Nou ja, je, je, het, het spookt hier een beetje rond. Ook al bij de buitenlandse pers. Ik zat gisteren in het vliegtuig met wat uh, Canadezen en, uh, en Russen ook. Ja, die, die noemen toch ook stiekem de naam Mark Tuitert. Het zou, zou het dan nog een keer? En ja, Nederland wordt echt op alle afstanden als grote favoriet gezien. En met name Sven Kramer natuurlijk. Daar praat iedereen over. Maar wat je ook ziet is dat, uh, dat er op alle afstanden meer concurrentie is dan ooit. Dus het kan legendarisch worden... maar het wordt ook wel heel, heel lastig op al die andere afstanden. Hoe schat jij Michiel Mulder in? Want we hadden het met net uh, met Gio Lippers erover... dat hij zo'n goede tijd al in de training neerzette. Het gaat daar natuurlijk om honderdste. Maakt hij een kans? Ja, hij maakt een hele grote kans. Uh, het was gisteren al de 13e 34e. Dus het maakt niet uit wanneer, je, wanneer hij rijdt of op welk tijdstip. Hij schudt ze er nu echt uit de mouw. Dus zijn basisniveau is heel goed... En hij geeft zelf ook al aan, als ik heel erg gespannen ben, weet ik nu dat ik nog sneller ga rijden dan, uh, dan normaal gesproken. En waar hij in het verleden wel eens uh, last had van die spanning, heeft hij nu door dat het hem uh, alleen maar sneller laat, uh, laat rijden. Ja, hij is goed en, uh, en Gio Lippers noemde al wat namen, maar ja, kijk naar Jan Smeekens. Die komt altijd in vorm aan het einde van het seizoen. En uh, het einde van het seizoen, dat is er bijna zo. We zijn nu in februari, maar de grootste kans hebben is hij wel. Uh, zeker naar die 34-31 in, uh, in Heerenveen. Dat was bijna een Nederlandse record in Heerenveen. Zou Sven Kramer last hebben van spanning? Want hij heeft natuurlijk iets goed te maken op de 10 kilometer... na die verkeerde wissel van vier jaar geleden. Ja, ja dat, dat, dat zeker. Kijk, hij heeft uh, met die carrière tussenhaakjes pas één keer goud. En um, er is niemand die uh, in dit stadion is die, um, laat ik zo zeggen... iedereen kan winnen, behalve Sven Kramer. De druk op hem is zo groot en je merkt het al aan... Uh, uh, wij praten erover... Maar ook de buitenlandse pers en de magazines, die je hier al kunt halen op uh, verschillende plekken. Het gaat over Sven Kramer. En uh, gaat hij die 10 kilometer alsnog binnenhalen? En hij is ontzettend goed, maar ze zitten ook erg dicht op zuid. uit. En ja, verplaats je maar eens in hem. Als je alles hebt gewonnen de afgelopen jaren. En het is alleen maar nieuws als je niet wint. Ik, uh, ik uh, ja. heb veel respect voor de druk die hij moet, uh, moet gaan, uh, gaan dragen. Ja, ik kan me voorstellen dat hij zich volledig heeft afgesloten van al die commentaren. Ja, dat doet hij ook. En uh, ik snap het wel. Het is, uh, het is ook lastig hoor. Ik heb dat zelf ook meegemaakt uh, destijds. En je, je ziet het aan al die andere sporters. Michel Mulder vindt het eigenlijk wel prettig. En die laat het een hele tijd over zich heen komen. Dat is ook een tip die hij van Gerard van Velde heeft gekregen. Je, geniet er eerst van. Ga lekker gamen en praat met iedereen. Maar ook hij heeft nu zijn telefoon afgesloten. Je, je zult je toch moeten focussen. omdat ja, Je krijgt nu vragen van mensen die je, die je nooit hebt gezien. Uh, de druk... Uh, de druk wordt steeds groter. De buitenlandse pers heeft interesse in die Nederlandse jongens. Dus ik vind het ook wel uh, logisch dat ze zichzelf afsluiten. En dan is het de, ja, de, de, ja, de kunst uh, in hoeverre laat je die druk opvoeren. Want mensen weten het zelf al voor een examen of een Als je al te vroeg in die spanning be uh, bent, dan ga je op een gegeven moment door je spanningsboog heen. En kun je niet meer goed presteren. En dat spel uh, kent Sven Kramer van vier jaar geleden. Dat hoorde je net ook in het fragment. Maar dat is heel erg lastig. Uh, ga er maar aan staan. Uh, om dat toch maar eventjes te doen over twee dagen. Ja. Af en toe lijkt het erop dat de Nederlandse schaatsers oppermachtig zijn. Maar dan is er nog een heel groot buitenland. En daar komen ook allemaal schaatsers vandaan. Wie, wie gaan er boven komen van de buitenlanders? Nou, met name de, de Russen zelf. Bij de, de, de mannen je Juskov en uh, Skobrev. Skobrev heeft het hele jaar nog niet veel laten zien... maar in de trainingsrace hier uh, nu wel. Uh, die is erg, erg goed. Uh, de Amerikaanse mannen op de 1500 meter... Uh, Brian Hansen, Joey Mantia en... Uh, en Koek zijn een hele gevaarlijke jongens. Die moet je echt in de gaten houden. Daar, daar, daar verwacht ik met name veel druk. De Nederlanders bij de mannen echt ver echt veruit favoriet op de vijf en de tien. En als je het dan ook bij de vrouw hebt. Ja, dan hebben we meer kans dan ooit met een, uh, uh, een Yvonne Nauten. Die het goed doet op de lange afstand. Ja. Uh, Karin Kleibeuker. Natuurlijk iedereen wust. Maar daar zijn de grootste kanshebbers uh, om het ons lastig te maken. Sowieso uh, een Chinese Yu op de duizend. Nou, dan heb je Zhang Wali de vijfhonderd die moet winnen. Nou, ik schud nu wat namen uit de mouw. Ja. Maar Met name die Amerikaanse meiden. Ja, nou met name Bo en uh, Heather Richardson, die hebben uh, met name in het voorseizoen de Nederlandse vrouw echt op een halve seconde tot een seconde gereden op de 1500. En die zijn erg goed. Maar dan hebben we één geluk, en dan praat je wel over luchtdruk. Uh, dit is een ijsbaan op zeeniveau en er is maar één land gewend om veel wedstrijden op hoog niveau op zeeniveau te rijden. En dat zijn de Nederlanders, want wij rijden natuurlijk altijd in Heerenveen onder vergelijkbare omstandigheden. En dat weten de buitenlanders ook. En vandaar ook dat Korea in Heerenveen is gaan trainen en niet in Insel en niet in Colalbo, maar bewust heeft gekozen om dezelfde omstandigheden op te zoeken die, die Nederland dus gewend is en waar we waarschijnlijk ook hiermee te maken gaan krijgen. Tot slot nog even dat verhaal over het luchtcirculatiesysteem in het stadion. Kramer vreest dat dat wordt aangezet als er een rus in de baan is en weer uitgezet als andere landen moeten schaatsen. Ja dat, dat, dat, ja, dat is natuurlijk iets van de laatste jaren. In Kelgie in maak je dat ook al mee. En in Milwaukee uh, gebeurt dat ook. Uh, er staan hier overal windmetertjes. Die heb ik wel zien staan. En dat wordt natuurlijk uh, nou in de gaten gehouden. Ja, je moet er niet aan denken. Maar dat is natuurlijk een andere vorm van manipuleren die je, die je vroeger niet kende. Op buiten. Maar ik verwacht eerlijk gezegd met de controle die er is. En dat de Nederlandse uh, trainers, die houden dit al jaren bij. Wat gebeurt er met de wind? Wat gebeurt er met het ijs? Dat soort geintjes gaan, uh, gaan hier, denk ik, niet gebeuren. Dankjewel. Schaatscommentator van de NOS, Martin Hersman. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Nieuwe staatssecretaris van Financiën, Erik Wiebes... was in het verleden zowel mededirecteur van een adviesbedrijf... als hoge ambtenaar op het ministerie van Economische Zaken... meldt het Financiële Dagblad op basis van stukken van de Kamer van Koophandel. Wiebes zou zijn vergeten om zichzelf uit te schrijven... als directeur van het bedrijf. Officieel was hij daarom tussen 2005 en 2009 zowel ambtenaar als ondernemer. Volgens het ministerie van Financiën is er in de praktijk... nooit sprake geweest van een combinatie van functies. In de Engelse krant The Guardian vandaag een open brief... van meer dan 200 schrijvers... Aan de Russische president Poetin. Prominente acteurs zoals, uh, auteurs, zoals Salman Rushdie, Gunther Kraas en Jonathan Fransen, protesteren daarmee tegen de anti-homo-wet in Rusland. Volgens de ondertekenaars van de brief lopen vooral schrijvers gevaar door de wet die het aanzetten tot homoseksualiteit verbiedt. En daardoor kunnen schrijvers niet meer schrijven wat ze willen. Justitie gaat het onderzoek naar de dood van een 19-jarige schiedammer opnieuw openen, meldt TV Rijnmond. man werd in 2008 doodgevonden in het Brielse meer. Volgens de politie was het een ongeluk, maar zijn moeder gelooft dat niet. Haar zoon was lid van een jeugdbende. Leden daarvan wilden voorkomen dat hij eruit stapte, zegt ze tegen RTV Rijnmond. Die praat gaat eraan. En dat is in deze ook gebeurd. Nu gaan ze met z'n allen nu om de tafel zitten. Uh, om zeg maar, te kijken of er nog mogelijkerwijs uh, dingen zijn die ze over het hoofd hebben gezien. Zodat, omdat wij steeds blijven zeggen het is een misdrijf. Vrouw is twee weken in hongerstaking geweest... maar stop daar nu mee nu er toch opnieuw een onderzoek komt. De aardbevingen in Groningen zitten het Warfums mannenkoor behoorlijk dwars. In het Nederlands dagblad staat dat het jubileumconcert in het Noord-Groningse dorp Rottem niet doorgaat. Door de aardschokken komt het stukwerk van het plafond in de kerk van Rottum naar beneden. Dat ja, is allemaal lastig, ja. die aardschokken. Maar dankzij de gaswinning was de economische crisis een stuk minder diep. Energiespecialist van de TU Delft zegt dat in NRC Next. Want de totale opbrengsten sinds 1963 is 40 procent in de laatste acht jaar verdiend. Tegenwoordig gaan alle opbrengsten naar de staatskas en hoefde het kabinet dus. Dus minder hard te bezuinigen. In de Noord-Hollandse gemeente Waterland probeert de P van de A stemmen te trekken met een origineel campagnefilmpje. Dat is te zien bij RTV Noord-Holland. Het filmpje is een soort animal crackers waarbij olifanten, leeuwen en aapjes figureren als radeloze kiezers. Jongens, we mogen naar het stembureau. Welk bureau. Dus ik ga op de P van de A stemmen. Nee, Jongens, gaan jullie mee? Niet. Kom, kom, kom, kom, kom allemaal naar het stemlokaal. wie moeten we stemmen. Ik stem op. Big. Als dank voor de zachte, sappige kunstgrasvelden. En Bert, dat is de P van de A lijsttrekker Bert Schalkwijk, die in een toelichting op het filmpje zegt dat er nog veel meer aankomt. Oh, kunnen niet wachten. In Sochi hadden we het al uitgebreid over. Worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de opening van de winterspelen morgen. Hoort u meer over na acht uur.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 Kijk op nevid.nl slash easy.